En ook Thijssen met het NOS-journaal. In Istanbul zijn tien bouwvakkers om het leven gekomen... bij een ongeluk met een lift op een bouwplaats. De lift stortte door nog onbekende oorzaak 32 verdiepingen naar beneden. De gouverneur van de Turkse stad stelt een onderzoek in. Acht mensen zijn aangehouden. Vakbonden hebben naar aanleiding van het liftongeluk... een demonstratie aangekondigd in Istanbul. Ze willen vanavond aandacht vragen voor de veiligheid van werknemers. In Afghanistan hebben zeven mannen de doodstraf gekregen voor een groepsverkrachting van vier vrouwen. De verkrachting vond zo'n twee weken geleden plaats en leidde tot veel verontwaardiging in Afghanistan. Een aantal mannen was gewapend en droeg een politieuniform. De mannen hielden midden in de nacht in de buurt van Kabul een convooi aan. Vervolgens sleepten ze vier vrouwen uit de auto's en verkrachten hen in een veld. De rechtszaak werd op televisie uitgezonden. Vastgoedhandelaar Jan Dirk Paalberg stapt naar het Europees Hof. Hij wil via het Hof zijn onschuld bewijzen, dat zegt Paalberg in een interview met KRO's Brandpunt. Paalberg werd afgelopen week door Frankrijk uitgeleverd aan Nederland. Hij is hier veroordeeld tot een celstraf van vier jaar voor oplichting, belastingfraude en het witwassen van 17 miljoen euro. De eerste Vira hoge snelheidstrein is vertrokken uit Amsterdam. De afgedankte trein gaat terug naar Italië, naar de fabriek van treinenbouwer Ansaldo Breda. De Vira rijdt niet zelfstandig, maar is aan de voor- en achterkant gekoppeld aan materieel van de Duitse spoorwegen. De komende maanden gaan alle 16 Vira-treinen terug naar Italië. Ze staan al anderhalf jaar zo lang stil in Amsterdam, sinds bleek dat er veel mis was met de treinen. In Amsterdam wordt vanmiddag voor de derde keer de City Swim gehouden. De ongeveer 2000 deelnemers zwemmen door de grachten van de hoofdstad en halen geld op voor onderzoek naar de ziekte ALS. Voor het eerst kunnen ook kinderen meedoen. De 200 kinderen die zich hebben ingeschreven zwemmen een afstand van 500 meter. Het weer, het is bewolkt, maar ook geregeld laat de zon zich zien. Het blijft op veel plaatsen droog, alleen lokaal valt een enkele bui. Het is zo'n 19 graden.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 ja. Ja, dit is nou de muziek uit 1988 en toen was ik drie jaar oud. Drie jaar oud, drie zo jaar. oud hoor oh, Maurice. Oh, ongelooflijk. Ja. ongelooflijk. Yo de Wild Worlds. Welkom bij u 2 van Zandvoort op zondag met daarin de volgende onderwerpen. Rond kwart over drie gaan we bellen met Ron Brouwer over de puzzelrit die op dit moment wordt verreden. Een klein kwartiertje later gaan we kijken wat er allemaal te doen is in en rondom Zandvoort de komende periode. Weer hele waslijst waarschijnlijk? Ja, absoluut. En we gaan kijken hoe het met de Formule 1 verloopt in Monza. Ondertussen zijn ze een uur en vier minuten aan het rijden. En zitten ze in ronde 44 en rijdt Hamilton de race. Nog steeds Hamilton. Uh, jazeker. Ja, mooi hè. Hamilton is zo goed bezig. Dat dacht ik. Rondetijden van 1.28.6.4 rijdt hij op het moment. Hij is, ja, hij is inderdaad goed bezig als ik zo zit te kijken. Dus uh, het zijn twee uitvallers, Alonso en uh, Chilton. Maar daar straks meer over in dit uur. Oké, okay, lekker blijven luisteren naar Zandvoort op zondag op CFM. En heel veel goede muziek. En gelukkig geen regen, hè? Lekker sorry. Nee. Nou, daar houden we wel van. Dat klinkt ook gewoon lekker na zomer weer. Hier is Pulse Like Rain. I'm mm -hmm. Het was Survivor en The Eye of the Tiger. Aan de telefoon hebben we Ron Brouwer. Goedemiddag, Ron. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie hebben vandaag een gezellige puzzelrit georganiseerd door Lauro en Hardy. Ja, nou, de autopuzzelrit puzzelrit. Uh, elk jaar weer, hè. Ja. Ja, één keer per jaar uh, vindt die plaats. En uh, ja, daar doet uh, zeg maar, uh, iedereen die vaak bij uh, Lauro en Hardy uh, komt uh, aan mee. Ja, daar mag iedereen aan meedoen, hoor. Dat is uh, vrij om mee te doen, dus... Uh... Oké, okay, wat kun je vertellen over deze puzzelrit? Uh, hoe organiseren jullie deze? Ja, wij, uh, wij uh, laten ze rond de uur 12 starten. En we hebben ze nu eerst een, uh, een theorie-examen uh, af laten leggen voordat ze weg moeten. Of ze uh, rij, rijgeschikt geschikt zijn? Ja, natuurlijk. Ja, echt waar. <laughs> en, en iedereen heeft dat gehaald, Ron? Uh, nou ja, tot nu toe wel. Ja, gelukkig to, wel. Tot nu toe wel, <laughs> oké. <Okay. laughs> en dan uh, gaan ze uh, stuk voor stuk uh, rijden en krijgen ze een routebeschrijving mee. En uh, om de vijf minuten uh, laat ik een auto wegrijden met, uh, met een routebeschrijving. En uh, onderweg hebben ze allerlei vragen en, uh, en uh, een aantal stops met opdrachten. En uh, ja, dat is gezellig. We hebben mooi weer, dus dat is helemaal perfect. Ja, het weer is uh, inderdaad perfect. En uh, gaat deze puzzelrit alleen door Zandvoort of door Zandvoort en omgeving? Nou, uh, Zandvoort uh, is een beetje klein natuurlijk om een puzzelrit uh, te doen. Nou ja, gaat uh, in omgeving. Het wordt elk jaar steeds moeilijker, want uh, ja, dan raak je een beetje in herhaling. Maar uh, het, tot nu toe lukt het nog steeds. Dus... Uh... En jij maakt zelf de puzzel, de rit? Jij zet hem zelf ja, uit? Ja, ja, ja, ja. Ik heb het nu in samenwerking gedaan met, uh, met Tom Wiersma. We hebben samen de puzzelrit uit, uh, uitgezet. En uh, Normaal doe ik het altijd met Peter uh, Snor. Uh, nu uh, met, uh, met, uh, met Tom Wiesma. En uh, we, we gaan nu een beetje richting uh, ja, Loemendaal vijfhuizen, dat soort dingen. Ze komen bij een stop, uh, spotplaats van vliegtuigen. Ook altijd leuk natuurlijk. Mm -hmm. ik probeer, en ik probeer een beetje ja, plekken te, te vinden waar je altijd voorbij rijdt. en waarvan je echt niet wist dat het er zat, zeg maar. Hé, hey, dat is leuk. En uh, kan je ook wat uh, vertellen over de, de opdrachten die ze tijdens deze puzzelrit moeten doen? Ja, uh, kijk, ze moeten bijvoorbeeld ook bij die vliegtuig-spottersplek uh, stoppen. En daar laat ik ze dan uh, een grote vel papieren uh, moeten ze een vliegtuig vouwen. En dan. Uh, de origineelste vliegtuig en uh, het vliegtuig die het verst komt die krijgt extra punten natuurlijk. Hé, hey, geweldig. Dus hoeveel deelnemers uh, zijn er eigenlijk vandaag aan de Pusselrit? Totaal uh, zijn er ongeveer 45 mensen en met ongeveer 15, ongeveer, met, met 15 auto's. Dus, uh... Nou, dat is een behoorlijke groep. Ja, dat is hartstikke leuk, natuurlijk. Ja, Vanmiddag vanaf uh, Laura en Hardy gestart, neem ik aan. Ja. Uh, ze zijn zeg maar om half 1 gestart, want ze moesten eerst het theorie-examen afleggen. En wat voor vragen zit er in en het theorie-examen precies? Ja, gewoon de, de, de, de standaard uh, theorie-examenvraag, <laughs> zeg maar Van de echte de verkeersregels? Laten gaan, en dat soort dingen, ja, echte verkeersregels, ja ja. Nee, netjes. netjes. Dus. Ja, half 1 gestart bij café Louder en Audi aan de Haltestraat. Tot ja. hoe lang duurt deze puzzel dit nog? Ja, tot, tot uh, wanneer ze binnenkomen. Ja, ja, ja, ja. maar heb jij heb enig idee hoe lang ze ermee bezig zijn? Of zijn de opdrachten uh, zo nou, moeilijk, metal Ron? Meestal is er nu of drie uh, lang de rit. Dus het is ongeveer uh, 60, 70 kilometer. En uh, ja, ze moeten opdracht doen. Maar ja, sommigen gaan nog uitgebreid uh, eten tussendoor. Je komt allerlei restaurants en cafés tegen. Dus uh, als ze binnenkomen, laten ze meteen een uh, alcoholtest doen. Ja, dat lijkt dat, dat me wel, ja. We hebben tijd tegenwoordig van die alcoholtesters natuurlijk in de winkel, dus dan, uh, En dan, uh, als de, de bestuurder uh, alcohol op heeft, ja, dan ook weer meer strafpunten natuurlijk, hè. En zit er nog een maximaal tijdsbestek aan wat ze erover mogen doen? Of kunnen ze ook vanavond om een uurtje nou, of tien ja. binnenkomen? Nou <laughs> ja, geweldig. Nou, maar kijk, daarna hebben we een uh, mooi warm-koud beset. Dus uh, ja, die willen we wel op tijd laten beginnen natuurlijk. En, en daar begint ook pas mee, als iedereen binnen is. Maar we gaan mensen wel bellen als ze om, uh, om half zeven nog niet binnen zijn. Dan gaan we ze bellen. Kijk, ik hoor jou zeggen: een mooi warm-koud buffet. Ja. Hoe kan een uh, buffet nou warm en koud zijn tegelijkertijd? Het oh. <lacht> is in twee delen op. Het, het is niet gericht. zoals dat je in één glas ik, warm, warm en koud gericht, bier hebt. Ik koude gerechten. Oké, nee, ik snap het. <lacht> Hartstikke leuk nee, dat... Jullie ja, zijn ook nog aan het drinken of zo? Uh. <laughs> ja, daar, daar lijkt het wel op, hè? Nog net niet. Zijn jullie, gewoon, jullie zijn gewoon mailers, zeker? Ja, nou, behoorlijk, ja. Het zonnetje schijnt en <laughs> dan krijg je dat. <laughs> ja, dat is nu waar. <laughs> hey Ron, hartstikke leuk dat jullie elk jaar deze puzzelrit organiseren, maar dat is natuurlijk niet het enige wat Laurin en Hardy organiseert. Nee, dat, dat we organiseren genoeg natuurlijk, hè. Heel veel. Kan je nog wat vertellen over een volgende activiteit die eraan gaat komen? Ja, we krijgen nog een uh, 21 uh, september, krijgen we een uh, quiz. We, we, we bestaan dit jaar 15 jaar. En dan uh, doen we een uh, quiz over. Uh, Oké. Okay, dus we, uh, uh, die... we gaan allemaal vragen stellen over Laun Café Laun 15 jaar lang. Dus, uh, dat zijn een de... hoop vragen. Dat, dat lijkt mij moeilijk inderdaad. Ja, maar als je logisch nadenkt en dat soort dingen, dan. En als je, als je al heel lang komt, dan heb je meer kans natuurlijk. <laughs> ja, vast, en zeker gaat er ook wel een vraag over, over de bar, hè? want die is volgens mij ietsje verplaatst op een gegeven moment. Ja, we hebben, we hebben natuurlijk brand gehad, die is naar de andere kant verhuisd. Natuurlijk. Ja. ja. En ik denk ook een vraag over de keuken. Keuken, tuurlijk. En dan heb je ja, nog die, die, speciale, die speciale biervaten, hè? die hele grote vaten die boven je hoofd hangen eigenlijk uh, bij jullie. Ja, die, die zijn leuk, hè? Ja, die en zijn van echt van leuk. Heineken. Ja, dat zijn computergestuurde vaten, Orion-systeem van Heineken. Ja, dat is uh, super. Ja, je zegt het. Dat, uh, dat is een uh, systeem van Heineken heb ik nog even een kort vraagje over. Want je ziet dat systeem niet zo vaak, hè? Is dat nou uniek dat jullie dat hebben, of zijn er heel veel andere cafés die dat ook hebben? Uh, nou, de laatste cafés die dit systeem hebben, Alleen, die staan meestal of in de kelder of ergens achter. En wij hebben ze mooi boven de bar in het zicht hangen. Dus uh, bij ons is het. Uh, kan je het zien, zeg maar. En bij de meesten die het hebben, die, uh, die, die, die, die hebben het in de kelders staan, zeg maar. Ja, precies. Toch wel, toch wel vrij uniek uh, hoe dat uh, bij jullie opgesteld is. Ja. Ja, klopt. Hey Ron, ik wens je nog een hele fijne dag. En uiteraard iedereen die aan de puzzelrit op dit moment aan meedoen is... en naar de radio aan het luisteren is. Ook heel veel succes namens heel CFM. Dankjewel. Leuk dat jullie even gebeld hebben. Graag gedaan Ron. En een hele fijne zondag nog, hè? Jullie ook. Oké. Okay, Hoi. Ik zie Hoi. Jou, Hoi. jou op de dansvloer staan. Je hangt wat rond, bekijkt je telefoon. Lijkt alsof je lang wilt gaan.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 Yeah. Bij CfM, de nieuwe single van Jas Smit, jij en ik. daarachteraan deze disco-klassieker. Dat was Taylor Dane en Tell It To My Heart. Het is bijna half vier geworden. Tijd voor de evenementagenda. Ik ga er weer even bij zitten. Hier is collega Maurice Mulder. En ik hoop dat iedereen pen en papier bij de hand hebt, want er zijn weer leuke evenementen te doen. Vandaag start om vijf uur tango aan zee bij uh, Strand en Meijer aan Zee. Het uh, zal ongeveer tot tien uur duren en misschien wat later. Want DJ Wim zal weer warme, sfeervolle, passionele en swingende tango's laten horen. De toegang is uh, 10 euro, aldaar, inclusief één drankje. En vandaag op circuitpark Zandvoort staat het in het teken van de Ford Mustangs. Als we kijken naar de tijdstippen, wat er nu gaande is... was om 5 over 3. de demonstratie Ford Mustang en Ford Falcons gestart. En om 5 over half vier staan alle aanwezige Ford Mustangs op het circuit... En om vijf over half vijf is daar een parade van alle aanwezige Ford Mustangs. En dit alle te eren van een uh, nieuw uitkomende Ford Mustang die daar gepresenteerd gaat worden. Het zal er niet omgaan zijn. 11 september begint het KLM Open 2014 op de banen van het Kahneman Golf Country Club. De Canemar uh, Golf Country Club is voor de 22 e keer uh, gast hier van het KLM Open. En veel grote namen. Uh, waaronder Derman Clark wist op deze door Harry S. Colt ontworpen baan de beker van het KLM Open in de wacht te slepen. En dit jaar werd de lijst met uh, spelers die op Kinnemer uh, de overwinning op hun naam hebben geschreven. Uitgebreid met onze landgenoot en KLM Open ambassadeur uh, Joost Luiten. Dat was vorig jaar overigens. Uh, ja, meer straks in het volgende uur over het KLM Open natuurlijk. De pubquiz is in Café Koper om uh, 12 september. Het begint om 9 uur. Uh, de, de, de, de algemene kennisvragen worden getoond op grootscherm... ...en van commentaar voorzien door onze quizmaster... ...de enige echte Joop van Ness Jr. En wie is het snelste en wie is het beste? Nou, wil je nou meedoen eraan? Schrijf je van tevoren in... ...of bel even met Koper. Het team bestaat uit maximaal vier personen... ...en het inschrijfgeld is 2,50 euro. Op zaterdag 13 en zondag 14 september organiseert Stichting Behoud Zandvoorts Cultuur Erfgoed... de jaarlijkse landelijke open monumentendagen in Zandvoort. En het thema is dit jaar op reis. In het hele centrum over de gehele dag en het gehele weekend... 13 tot en met 14 september open monumentendagen. En er is ook weer jazz in Zandvoort. De organisatoren van deze concerten is de Haarlemse bassist Erik Timmermans. Jazz zal gehouden worden in gebouw De Krocht... 14 september om half drie, en de toegang daarvan is 15 euro. En wil je nou op het circuit en wil je nou rustig daar rondrijden, pak dan niet de raceauto, maar pak dan de mountainbike. Want 16 september om half zes uh, begint het uh, mountainbike avond, vierdaagse op circuitpark Zandvoort. Oké, okay, tot zover de evenementenagenda. Wil je de evenementen blijven volgen? Download hem dan hè, de CFM-app. Die kan je vinden in de Play Store uh, en in de App Store. <laughs> Kijk dan op ZFM Zandvoorts. <laughs> Dankjewel Maurice Mulder voor de evenementagenda. Ach, <laughs> gaan we gaan weer wat muziek draaien. Ja. Hier is uh, Sweet Caroline. Dat is natuurlijk de single van Neil Young. Where it began.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 Weer. Hoe heet hij ook weer? Nou, Neil Diamond was dat hè? En Sweet Caroline bij CFM. Het is vijf minuten over half vier geworden. Een zonnig Zalvoort. Een zonnige zondagmiddag. Alex van Oren had het al een klein beetje verklapt hè? En we hoorden het juist ook weer om half drie bij het CFM weer bericht. We gaan toch best wel een beetje na zomer krijgen. En morgen een hele mooie zonnige dag. eens horen, he? die Tarzan Wat gaat u weer keer? Je hoorde uh, Baltimora. CFM, Race Radio, Pit Report. Nou, nah, zojuist is hij gefinist. We hebben het over de Grand Prix Formule 1 van Monza. Net... En, uh, ja, huh? Nee, ga verder. Oh, en Maurice wil natuurlijk, uh, of die weet alles over de uitslag van deze wedstrijd, Maurice. Nou, niet alles, maar wel, een Hoop. Na 53 ronden zijn gereden inderdaad op het circuit van Italië op Monza. 1 uur 25 minuten en 26 seconden hebben ze totaal over gedaan. Om precies te zijn. Ja, we hadden ervan. Hamilton heeft de wedstrijd gewonnen. En met 2 tiende seconden achter hem staat Rosbergen. En daar weer 1 tiende seconde achter is massa geëindigd. Als we kijken naar het overal kampioenschap... leidt nog steeds Rosberg met 238 punten. En Hamilton nadert hem. Zit hem direct op zijn hielen? Ja, dat idee had ik al. Hè? Het wordt echt een race uh, tussen Mer Hamilton en uh, Rosberg. Ja, Mercedes. hè? Mercedes, heel spannend. Als we kijken naar constructeurskampioenschap... is ook wel leuk om te weten. Leidt Mercedes echt vet voor Red Bull... met een verschil van ongeveer... Uh, met ruim 200 punten verschil. Zo, hè. Dus Mercedes is lekker bezig. En uh, wat was uh, de finishplek uh, van uh, Vettel? Uh, Vertel? Ja. Ik uh, moet even snel uh, schakelen dan. Uh, Vettel is 60 geworden. 6e plek. Nou, ja. is niet al te best, hè? 1,4 seconden achter uh, Hamilton. Hij is altijd gewend om uh, zo'n beetje nummer 1, nummer 2 binnen te komen. Dan de zesde plek. Dat maar valt een beetje tegen. Hij heeft op zich goed gereden, want hij is op achtste plek gestart. En op zesde plek eindigen heb je toch twee plaatjes gewonnen. Okay, ja, waren toch weer voor de punten goed. <lacht> er waren twee uitvallers. Hè? Ja, dus, uh, Alonso is dat... uitgevallen en Chilton Dinabon. inderdaad. Ja, heel goed. Dankjewel Maurice. Tot zover de Formule 1 van Monsa op naar de volgende race. Weet jij welke dat is? Deze Oeh, niet uit mijn hoofd. Ik ook niet. Nee, Nog Singapore. zoeken we op, dan komen ze dadelijk bij, bij uh, Singapore. Oh, Oké, okay, dankjewel, Daar. Dankjewel, dankjewel. <laughs> Het blijft zo'n lekkere plaat hè. Hier is Ingrid. Dat Nee, even lekker mee in de studio van CFM met de zingel van Ingrid en Tu f tu. Lekkere muziek op de zondagmiddag nog onderweg, dus houd de radio aan op uh, CFM Zonfort. En we houden je uiteraard ook op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zonfort en de regio. We gaan uh, op net nieuws weer van 4 uur, naar nog een kwartier door, dus valt best mee. En doe onder meer met uh, Pray and See, hier is Lilywoods en de prick. 7 seconds bij CFM. We staken weer over naar de redactie van CFM. Daar zit Maurice Mulder klaar met het volgende bericht. Ja, want op de provinciale wegen vallen relatief veel verkeersslachtoffers. Rond 25 van alle verkeersslachtoffers in Nederland om precies te zijn. Ongelukken gebeuren vooral door onveilig rijgedrag of te hard rijden. Maar er zijn ook andere factoren die meespelen. Vaak laat ook de inrichting van de wegen te wensen over... Welke onveilige weg in de buurt wil jij zo snel mogelijk verbeterd zien? Nou, Dat kan, want de ANWB vraagt de hulp aan iedereen. Zijn je nou ergens en denk je van, nou, dit ziet er echt niet goed uit... Ga dan even naar de website van de ANWB en uh, dan kan je het melden. Dat het echt onveilige situaties zijn op de weg zelf. Ja, er zijn er voldoende, hè? gewoon. Er zijn er heel veel. En met name bij rotondes uh, merk ik toch wel uh, vaak met de fietsers en de rotondes... dat dat uh, gevaarlijke situaties oplevert. Ja, maar dat ligt dan meestal, vind ik zelf, aan de, de, de weggebruikers zelf. Voornamelijk de fietsers. Ja, oké, okay, maar in sommige situaties kan je ook heel slecht zien. Ja. Denk bijvoorbeeld ja. aan, de, aan de rotonde bij, uh, bij Bloemendaal. Dat is zo'n zo voorbeeld dan zie je het inderdaad heel slecht. Ja, dan moet je goed kijken hoor. Bij de militaire weg. onder ja, die bedoel Ja, Die is inderdaad gevaarlijk en daar kan het verbeterd worden. Nou, dat kan je laten weten aan ANWB. Oké, okay, meld het op www.amb.nl. We gaan nog twee platen rijden. Tot aan het nieuws en weer van 4 uur. En een van die twee platen is deze van Dayton. Hier is The Sound of Music. To date is bij CFM met deze single van Dekter. Je The Sound of Music. Nou, we gaan er nog eentje draaien. Hè, tot aan de en weer van 4 uur. Speciaal voor mijn collega Maurice Mulder. Alvast dank Mo voor het uh, zeg maar invallen. Hè, want uh, Albert-Jan uh, was op vakantie, moet ik zeggen. Maar die zijn zijn weer is terug. inmiddels weer terug. Dus u bent gewaarschuwd. De heer Vos is weer aanwezig. En uh, volgende week horen we uiteraard weer bij Zandvoort op zaterdag. En Zandvoort op zondag.